22 februari 2012 en volgens mij ben ik daarmee beland aan agenda punt 2 en dat is vaststellen van de agenda ik kijk even rond zijn er nog mensen die een motie of een abonnement willen indienen dat is niet het geval. Nou meneer de voorzitter, ik had even een vraagje over agenda punt 5. Dat ja. uh, schijnt uh, op een of andere manier uh, verkeerd uitgelegd te zijn uh, op de agenda. Ja. Wat gaan we daarmee doen? Wil ik uh, de raad vragen. U heeft het stuk gelezen, of de notitie gelezen waarin de portefeuillehouder hem geeft dat het een plan van aanpak is en dat later uh, nog een uh, debat met u volgt. Dus je kunt inderdaad de vraag stellen wat nut en noodzaak is van het op de agenda laten staan van agenda punt 5. Voorzitter, bij ja. interruptie. Het is aan u meneer Demmers. Um, ja, ik vind eigenlijk ook een uh, uitleg in de mail uh, wat uh, meneer Tona heeft gezegd. Dat het verder niet zo'n zin heeft om daar verder over te gaan debatteren. Want wij moeten dat geld gewoon hebben, dus dat stuk moet eruit. Maar dat neemt niet weg... Dat we over de notitie van de gemeente Haarlem, zeker de kaderstelling ervan en de lokale invulling, dat we daar wel over moeten praten. Eventjes vanavond, vind ik. Dat staat niet op de agenda, meneer Dammers. Maar dus alleen, ik... alleen de vraag is nu, uh, wilt u uh, agenda punt 5, herstructureringsplan, sociale werkvoorziening op de agenda laten staan, meneer Stammers? Ja. Voorzitter, een stuk dat niet de bedoeling heeft om behandeld te worden in een de debatronde, vind ik dat je dat niet op de, op de agenda moet handhaven. Meneer Bluis. Ja, ik zou het er graag op willen laten staan, omdat er ook in het stuk wel degelijk een relatie wordt gelegd uh, met de, de scenario's die voorliggen om te komen tot oplossingen. Dus ik wil er kort even iets over zeggen. En ik denk dat het ook nou, denk ik, heel normaal is. Als er iets op, agenda, iets op een agenda staat en je bij elkaar komt, dat je juist dan ook van elkaar gebruik moet maken als er iets extra wordt gevraagd om dat te benutten. Want anders denk ik, dat als we alleen maar puur de regeltjes achter de kommen gaan volgen, dan begrijp ik ondertussen dat, we, dat er steeds minder voor de raad direct aan mogelijk is. Maar ik denk, ik denk dat het gewoon goed van vakantie, maar zo ernstig is het toch ook niet? Ja, u, u pleit ervoor om het toch even op de te zetten ja, en, en kort van gedachten te wisselen. Nee, maar het gaat over de, absoluut, de aanpak. Voorzitter, absoluut niet over hey, het stuk van de gemeente Haarlem. Want dat is op dit moment niet geaccepteerd. Nee. Zoals ik geschreven heb Gezegd in, dan? Hey, geschreven hey, heb in de brief, dat dat staat, daar staat nadrukkelijk, dat in, daar staat heel nadrukkelijk in dat nee, uh, ik eind van deze week nog overleg heb met de portefeuille over Haarlem. Nee, dat is helder. Nee, ja, maar de heer Blaars wil er toch over spreken. Nee, he? en hij er wil er het alleen hebben over het herstructureringsplan sociale werkvoorziening? Uh, dat. Meneer nee, de voorzitter, op, ik, samen, ik heb het woord uh, stuk haren niet in mijn mond gehad. Dus ik weet niet waar het over hebben. Nou, u maakte wel een kleine zinspeling. Maar we gaan het, als u zegt van we laten het op de agenda staan, laat het erop staan. Ik kijk de VVD even aan. En uh, dan mag u over het plan van aanpak wellicht wat gedachtenwisseling hebben. En over nut en noodzaak moet u later maar toetsen. Anderen nog over de agenda? Dat is niet het geval. Dan stellen we de agenda vast zoals die aan u kenbaar is gemaakt. En dan beginnen we met agenda punt 3. En dat is de startnotitie nota openbare ruimte. Meneer Paap, u mag het spits afbijten. Dank u wel, voorzitter. Als ik het uh, stuk zo lees, de twee grippen, goed plan. Maar wat ik ook lees. ...en uh, daar geloof ik nou echt helemaal niks van... ...dat het een beetje in het budget blijft. Als we Zandvoort... ...een beetje gelijk uit willen laten zien... ...en Zandvoort kennen de... ...hoe de openbare ruimtes, de wegen... ...de trottoirs... ...het groen... er allemaal nu uitziet... ...gaat dat... ...enkele miljoenen kosten. Uh, de notitie die u gaat maken meneer de wethouder schrijft u nou in godsnaam over een periode van twaalf jaar dat we over twaalf jaar kunnen zeggen dat Zondvoort er goed uitziet niet alleen het centrum tot aan de spoorbomen want vaak gebeurt dat maar ook over de spoorbomen want daar wonen ook mensen dus neem dat ook mee, kijk goed naar de wegen kijk goed naar de stoepen het groen, het ecolint maak er nou eens een keer wat leuks van in Zondvoort wat meer kleur dan alleen maar grijs en groen Meneer de voorzitter... Um, ...die notitie... ...ik ben bang... ...dat de volgende raad... ...van 2014 gaat hier in... ...volgende college... Uh, ...als u dat niet doet... ...wat ik nu zeg... ...dat de heleboel... ...weer omgegooid gaat worden... ...dat de heleboel... ...weer omgegooid gaat worden... ...dat het dan weer allemaal weer anders moet... ...dus maak nou een goed stuk... Wat je gewoon zegt, van hier doen we tien jaar over, maar dan ziet het zo'n vergelikt uit. Niet alleen in het centrum, ook buiten het centrum. Dus ook in de woonwijken, dus ook over de, over de spoorbomen. Dank u wel. Meneer Demmers. Ja, dank u wel voorzitter. En de bijeenkomsten die we hebben gehad wat betreft Fort Island, hoe we de zaak gaan inrichten, verrichten en richten hier... Uh, komt kaderstellen aan de orde. En de startnotitie is een onderdeel, beginonderdeel van het kaderstellen. Ik heb daar een stukje over geschreven toen de tijd. Dat heb ik uitgedeeld aan alle aanwezigen hier. En daar komt juist een onderdeel aan de orde, wat meneer Paap net noemt. En dat is zekerheid, onzekerheid en de financiële haalbaarheid. Als we bij de definitie nog eens even kijken. Kaderstelling is het normeren van het inhoudelijk, financieel en procedureel speelveld waarop het college zijn bestuursbevoegdheden uitoefent. Nou, die drie volgende pagina's zou misschien heel leerzaam zijn om in het kader van deze nota dat is uh, af te werken. En dat we daardoor uh, tot een bepaald uh, kaderstelling komen naar het college toe... Uh, met een informatieprotocol. Uh, wat daar in het startnotitie genoemd wordt, zijn uh, data van besluitvorming en niet uh, van overleg. En in die zin zouden wij dan, wat een van onze hoofdtaken is. Uh, kunnen uitleggen aan de bevolking en de belastingbetalers hoe het een en ander in elkaar steekt. Als ter illustratie hiervan: uh, er wordt voor het, op het Ratenhuisplein een bestrating uh, vernieuwd en verbeterd. En ik kan niet zo goed uitleggen waarom de Willemstraat, Koningsstraat en Kanaalweg, die mensen al twintig jaar op een keekwolk zitten. Dus dat soort dingen is leuk om uit te leggen aan de burgers en de inwoners waarom het zo is en niet zo. En dat kunnen we doen als we het kader goed vaststellen en daar goed overleggen over voeren. En hetgene wat dan bijgestuurd moet worden tussendoor ook kunnen uitleggen. Dank u wel meneer Demmers. Meneer Stammers. Die... Dank u wel, voorzitter. Um, ik denk dat de heer uh, Demmers een goede tip heeft gegeven om het, uh, het hele verhaal over de kaderstelling mee te nemen in het hele traject. Lijkt me, lijkt me verstandig uh, besluit. Uh, het is natuurlijk zo dat we hier hebben te maken met een, uh, met een startnotitie. Uh, het hele traject gaan we in. Uh, Inclusieve participatie en goed nadenken over wat we nou precies willen met de, met de openbare ruimte. Uh, de invulling financieel. Gisteren is uh, ons medegedeeld dat er uh, absoluut geen extra budget uh, aangevraagd zal worden voor dit, uh, dit hele verhaal. Dus daar uh, ga ik dan maar van uit. En dat blijkt, dan betekent dan ook dat we de tering naar de neering uh, zullen moeten zetten. Dus, geen uh, extra opleukerij, maar het is natuurlijk wel van belang dat de openbare ruimte uh, spik en span in orde is uh, verder. En dat is een, uh, een primaire taak denk ik van de, van de gemeente, voor, uh, niet alleen voor de toeristen die hier zo belangrijk zijn, maar zeker ook voor de mensen die hier wonen. Het hele traject wat, uh, wat u hierin gaat, dat vind ik wat lijkt mij wat aan de lange kant. Uh, u komt uh, uiteindelijk, uh, wordt de finale klap op het hele verhaal gegeven in de loop van 2014 geeft u aan. Uh, u gaat ongetwijfeld tegen mij zeggen straks uh, dat u deze ruimte, deze tijdspanne absoluut nodig heeft om tot een goed beleid te komen. En het is lastig om dat verder tegen te spreken dan wel te controleren. Ik wil u echter wel voor één ding waarschuwen en dat is dat er in 2014 verkiezingen zijn. Als u na dit, het, dit stuk wil laten bekrachtigen, dan zou u wel eens in een heel groot probleem kunnen komen. Want datgene wat deze raad zit voor te bereiden, inclusief participatie van burgers, belanghebbenden, etc. Dat zou alweer eens een heel ander verhaal kunnen zijn nadat er een nieuwe raad zit en een nieuw college. Dus ik geef u het dringende advies om dit toch vooral voor... Maart volgen of te, 2014 uh, in orde te hebben. Een ander ding wat ik gisteren heb uh, aangeroerd. Dat was uh, de ronde tafel. En dat was niet zoals uh, D66. Niet aanwezig. Maar ik ben gisteren eventjes... Uh, Vierlijn opgemerkt uh, dat ik de, de, de, de ingebrachte dingen door de bewoners van, van slechts voor kennisgeving aan zou nemen. Dat is natuurlijk absoluut een flauwekul en ik vind participatie uitermate belangrijk. Alleen de status die in dit stuk gegeven wordt aan die ronde tafelbijeenkomst van november, die vind ik te zwaar aangezet en ik zou die graag verwijderd willen hebben. Uh, Alleen maar om te vermijden dat er op een gegeven moment naar dit stuk teruggegrepen wordt en dat er dan eh, ergens gezegd gaat worden ja er is toch iets besloten van wij gaan een nota openbare ruimte en die is breed gewaardeerd wordt breed gewaardeerd door het publiek. Want die vraag is helemaal niet gesteld tijdens die ronde tafelbijeenkomst. Het ging daar uitsluitend over inbreng van uh, de burgers van over, over hoe wij uh, Zandvoort leuker zouden kunnen maken en beter zouden kunnen inrichten. Ik dus interruptie, graag, meneer Paap. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Oh, meneer Barber-Wilson, excuus. Ik dacht dat u. en volgende termijn, maar u wilt ook een interruptie. Ja, begrijp ik. Meneer Paap, meneer Barber-Wilson had inderdaad zijn vinger eerder omhoog. Ik dank, ga naar meneer baber wilson Dank u, voorzitter. Ik, ik zou aan uh, de heer Stammer willen vragen uh, welk gevolg hij wel. ...aan de ronde tafel zou willen verbinden. Oh. Yes, het, uh, de, de, de opzet van de ronde, ronde tafel... Dat is, ...dat is om de Zandvoort de Zandvoorters meer, meer te betrekken bij hetgeen die er besloten wordt. En ook uh, input te geven met, met ideeën te komen over... ...en die zullen we ook zeker mee moeten, moeten nemen. Daar is die ronde tafel voor. Nee, ik, ik vroeg niet maar... naar het nut van de ronde tafel. Ja? Ik vroeg ook specifiek naar welke onderdelen van de ronde tafel waarop je doelt... Zou u wel mee willen nemen? Want u geeft ook aan wat u niet mee wil nemen. Nee, er is, nee hoor, er is, er is in het stuk ook aangegeven dat de zaken die daar naar voren gebracht zijn, meegenomen zullen worden in, in het hele traject. En dat vind ik uitstekend. Dat moet ook, dat moet ook zeker gebeuren. Alleen, de, alleen het, ik val over de zin dat uh, die ronde tafel aangetoond heeft dat er een... Uh, nota, nota openbare ruimte breed gewaardeerd zal worden en draagvlak zal vinden bij het bestuur bewoners van ja, ja, de voorzitter, Ja, voorzitter, voorzitter, bij interruptie. Dat en, wilt u en, uh, verwijderen, meneer Stammers? Nee, nee. Wat bedoelt u met dat stukje. Wilt u Het gaat mij afsluiten om dat stukje, ja. om misverstanden te vermijden. Voorzitter, het kan toch ook zo zijn dat dat er ingezet is en dat de interpretatie van de raad of van meneer Stammers is dan zo van. Nu loopt uh, ver voor de muziek vooruit, want het is nog maar af te wachten, maar het feit dat er zoveel mensen waren en dat het, uh, uh, dat het onderwerp heel erg leeft, dat kan je natuurlijk wel zeggen uh, gisteren, een gisteren verhaal is. Heeft de, Gisteren heeft de medewerker al dat het wellicht iets te zwaar aangezet, ja, ja. maar ik wil die zin er toch of uit of anders, anders uh, geformuleerd. Meneer Stammers gaat nu uitleggen op welke pagina het staat voor de luisteraars thuis. Wie wenst. Ik ben klaar met mijn verhalen. Ja, dat had ik al begrepen, meneer Stammers. <laughs> Dank. Uh, wie wenst er nog het woord, meneer Drommel? En dan gaan we daarna naar de portfeuille houden. Dank u, voorzitter. De VVD is uiterst positief over voor het voornemen van een startnotitie. Ik vind het gewoon een verstandige zaak dat het opsplitst in twee gedeeltes. En begrijpt hiermee ook dat het niet een kwestie is van gigantische budgetten, immers. Hebben we hebben slechts over een startnotitie tegen het licht houden van wat we allemaal moeten doen om de huidige notitie te actualiseren. Om te doen dat wat leeft en dat wat we belangrijk vinden en dat wat goed zou zijn en dat wat we ook gehoord hebben in de ronde tafel. En dat wat we ook hier gehoord hebben. Niets anders dan het opstellen van een startnotitie. We zijn ook bij, dat we wat hebben kunnen horen, dat deel B, de standaardprofielen, niet betekent dat we overal dezelfde standaard hebben... ...toch een standaard normering hanteren. En dat lijkt me verstandig. Eten met de rechterhand, F met de linkerhand, daar spreken we samen af. Die normering. U kijkt mijn vragen aan, daar gaat u straks op zeggen denk ik. Want u was er gisteravond niet bij, maar daar hadden we het over. Wij vinden het een verstandige zaak nogmaals. Uh, en we vinden ook de tijdspad die u hiervoor gekozen hebt voor deel A, niet te lang... Eén jaar stelt u, u bent klaar in december 2012. Daarna pakt u het volgende traject. Ook dat vinden we eigenlijk niks anders dan een goede keus. Kortom, u hoort het al, goed leesbaar en de VVD is gerustgesteld. Dank u, dank u wel, meneer Drommel. Meneer De Rode. Ja, dank, u wel. dank u wel, voorzitter. Ja, met veel plezier hebben wij de Nota Openbare Ruimte de Startnotitie daarvan gelezen. Wel hebben wij een aantal een, opmerkingen ook voor. Hè, het werd al net aangehaald, het budgetair neutrale. En ja, we zouden de wethouder dan ook willen meegeven als, daarmee, hè, als hij daarmee verder aan de gang gaat: om te kijken van waar haalde het geld vandaan, ook om te kijken naar de verschillende projecten. Want daar hebben we natuurlijk ook, hè, we moesten ook wat over de openbare ruimte doen aangeven, he, Triple A, weet ik hoe we die na namen allemaal gegeven hebben, dat daar vanuit ook een financiering plaats kan vinden. Dus dat er wel degelijk, he, ik hoorde mijn collega van de Sociaal Zander dat er heel veel geld van bij zou moeten, maar dat er natuurlijk wel degelijk daar vanuit de grote projecten ook uh, middelen te vinden zijn. Daar moeten we goed kijken, ook naar de functionaliteit van de openbare ruimte. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het ook functioneel is en onderhoudsarm. Dat we er slim omgaan met eh, ja, eigenlijk de openbare ruimte. En wat zetten we er neer? Eh, de hoofdthema's... Die zijn wat uit de ronde tafel gekomen. Er staan een aantal doelen op de eerste pagina onder de paragraaf 2. Die doelen, ja, daar kan eigenlijk niemand op tegen zijn. En die doelen die komen vanuit de structuurvisie en die worden dan verder ja, eigenlijk gedefinieerd en ingezoomd. En we gaan ook uit dat het straks als het voorstel naar de gemeenteraad komt, dat het ook verder ja, handjes en voetjes gekregen heeft. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Waouberg Wilson, ik zag u ook nog. Ja, voorzitter. Ik, ik, ik wil even reageren op, op wat onder andere het namens de VVD naar voren is gebracht. Uh, zoals ik het heb begrepen, naar aanleiding van de vragen die we hebben gesteld in de, in de, de informatieraad, is het zo dat uh, de startnotitie uitgaat van het gebruik van bestaande budgetten. Uh, en dat de winst moet zitten in enerzijds zeg maar het uh, gedragen uh, plan van, van, van aanpak. Gedragen door uh, al diegenen die zich daar in dat proces uh, daarover uit willen laten. Maar met name ook doordat je dan tot een uh, in integrale opzet komt. Alleen het was wel grappig dat in feite toen ik dacht nou dan begrijp ik wat de bedoeling van het college is. Dat ik in de laatste vraag het volgende zag staan. En ik, uh, dat viel mij wel op. Uh, dat... Enerzijds, het proces is er juist op gericht om in kaart te brengen... ...hoe uitgaande van bestaande budgetten vormgegeven kan worden... het gewenste ambitie. En dan is de volgende zin... ...het verkennen van de budgettaire ruimte zal dan ook een van de eerste stappen zijn. Nou, die ruimte is verkend... ...want dat zijn dan de bestaande budgetten. Dus ik begrijp dat niet zo goed... ...en dat wil ik toch nog graag even opmerken. Voorzitter, dan wil ik toch graag horen wat nu de vraag is aan de VVD. De VVD die gaf aan... Dat het, aangezien het een, uh, een startnotitie is. dat bekeken zou gaan worden. in de gaande met het proces. wat de budgetten zou zijn. En het was niet zozeer een vraag. als we wel een opmerking. naar aanleiding van wat de VVD had ingebracht in deze discussie. De VVD, PVD, dank u vriendelijk voor die opmerking. Voorzitter, ik heb een vraag aan meneer Bouwberg-Wilson. Um, ik neem een concreet iets. Dus we gaan. Uh... We hebben afgesproken dat we langs de hele boulevard zetten we op 40 plekken uh, bankjes neer in een driehoek. En want dat is een kunstuiting, maar dat is ook uh, je kan er ook op zitten. Aan de andere kant, nu blijkt dat die 40 in driehoeksopstelling neergezette bankjes die kosten 6.000 euro meer op jaarbasis als we die boulevard gaan reinigen. Dat is een materieel Het andere is een immaterieel. iets. Hoe zouden we nou zoiets af kunnen wegen? Heeft u daar een idee van? Want ik kan goed abstract denken. Nou, als ik de benadering van uh, hetgeen wat in de startnotitie is uh, weergegeven volg, dan gaan we eerst kijken of er geld voor is. Dus weg met de kunstuiting? Nee, dat is de benadering waarnaar nou u vraagt. Die ligt zo vast naar mijn smaakje. Hij is wel een dilemma, dat begrijpt u wel. Nou, je kunt geen geld uitgeven wat je niet hebt. Dus in zover is het een beperkt dilemma, denk ik. <laughs> Dames en heren, ik stel voor dat de portefeuillehouder kort reageert. Meneer Sandberg. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, een aantal partijen wil ik bedanken voor hun positieve inbreng. Uh, het is voor het college ook een beetje zoeken. De eerste startnotitie na het uh, punt over kaderstellen. stellen. Dus uh, we waren ook best wel benieuwd wat u ervan vond, Hoe u de startnotitie uh, heeft beleefd. Zo ik ook meneer Demmers, ik hoop dat u een beetje bij de les bent, uh, dat, dat ik ook blij ben met uw notitie over kaderstellen. Want daardoor kunnen we ook ervoor uh, zorgen dat de komende startnotities uh, ook beter bij uw uh, uh, gedachten over uh, kaderstellen. stellen. Dat wij dan ook duidelijke neerstellen zetten in onze startnotitie wat in onze beleving de, de, de kaders uh, zouden kunnen zijn waarin u dan een keuze zal maken. Dus uh, ik wil u danken met het, uh, met het meedenken over uh, het kaderstellen stellen over het stuk. Um, een aantal uh, partijen die hebben al gezegd van ja hoe is dit nou met geld ja voor het college is het heel simpel ook vanwege deze tijden het budget wat we nu hebben is voor ons het standaard het is voor ons het kader het budget moet gelijk zijn tenzij u zegt van ja ik wil het behoorlijk gaan oplossen, maar dan zie ik aan het eind van het traject als we het over beleid hebben het beleid moet een stap hoger zijn dan zullen wij als college naar u terugspiegelen. Als u het beleid een stuk hoger wilt, betekent dat dat een prijskaartje aan. Interruptie, meneer de voorzitter. Maar zo is dat notitie. Als u het uitgewerkt hebt, dan smeert u dat over meerdere jaren uit, toch? Dan gaat niet alles op een woensdag doen, bij mij. Absoluut, meneer de voorzitter. Dus, dus, uh, maar u vraagt aan mij: van, uh, als u wil oplossen, wat, wat, uh, wat, wat kan het als consequent zijn? Nou, een van de consequenties is dat het budget wat daarvoor nodig is, om, wat u al zei, van over een bepaalde periode, om dat te realiseren... ...dat dat meer geld nodig zal moeten hebben. Dus dat is hetgeen wat ik u, wat ik u uh, wil vertellen. Um, meneer Stamjes had het over van ja, het stuk van de ronde tafel uh, status is aangezet. Nou, ik ben het wel met u eens, dus ik ga even in de pauze met de voorzitter even overleggen... ...hoe we dat het beste kunnen oplossen. Um, de lange kant, ja, ik ben het eens met de VVD van ik, ik moet eerst het punt, punt aanmaken... ...beleid op hoofdlijnen. Dan wordt de, uh, het raamwerk neergezet. En punt B, dat is de enzycoprie, waar we echt de diepte in gaan. Daar heb ik de tijd voor nodig. En ook vanwege het feit dat ik maar een beperkt aantal personele uren heb, is dit de planning die ik, uh, uh, die ik heb. Um, meneer Demmers die zei het, ik weet het volgens mij was het u, meneer Demmers, die zei van ja, het is allemaal leuk en aardig om alleen maar de besluitmomenten uh, neer te zetten. Maar voor het college zijn dat de, de mijlpalen waar we naartoe moeten werken. Dat betekent niet dat, dat, wij, dat u tot uh, over een bepaalde periode waar, waar geen datum over is genoemd, dat u niks van ons hoort. We nemen u absoluut mee met, uh, met uh, uh, uh, deze, dit groot, best wel een groot project. V vind ik zelf als uh, uh, wethouder openbare ruimte. Uh, dus absoluut, ik neem u, neem u mee in, in de status en informeer u goed te Ja, uh, Voorzitter, bij interruptie meneer de wethouder. Ja, we hebben nu pas besloten dat... Uh... Uh, als het gaat over het informatieprotocol, dus de, ook uh, het meenemen in het proces van de raad, wat uh, het college dan doet, dat de burgemeester uh, dit zal uitwerken, dat informatieprotocol. Nou, hetgene wat de burgemeester de voorzitter dan uitgewerkt heeft, qua informatie naar de raad toe over de openbare ruimte, dat u dat dan vervlecht in uw uh, informatie naar de raad toe. Dus die afspraken die we daarover maken, budgetafwijkingen, kwaliteitsafwijkingen, we kunnen door de budget toestanden kunnen we toe prioriteiten gaan stellen, en welke prioriteiten, daar is allemaal over gepraat moeten worden. Overigens, uh, het budget waar we het over hebben, waar we hetzelfde moet blijven, we hebben wel meer van die zaken, dus ja, daar hebben we ook geen geld voor. En het komt altijd uit de grondexploitatie middenboulevard. Dat zou je toch nu ook kunnen doen? Heel kort graag uh, portefeuille, want u had uw betoog al afgerond, maar er komt nog een nagekomen vraag. Wat u ook al in het plaatje ziet, meneer Demmers, is dat uh, uh, op dit ogenblik zie je een aantal projecten uh, uh, linken aan uh, de, de openbare ruimte. En als dat inderdaad betekent dat we voor de middenboulevard uh, uh, de openbare ruimte gaan opknappen, dan lijkt me ook niet onverstandig. Maar goed, dan moet ik met mijn collega middenboulevard over hebben. Openbaar. Nou, hoeft niet, hoeft niet. Nee? Oké. Okay. Dan, ...dan ben deze uw vraag beantwoord, vermoed ik. Dank u wel, meneer Zandbergen. Raad in tweede termijn, wie wil daar het woord? Meneer Barits. Ja, dank u wel. Uh, dank u wel, voorzitter. Excuus voor de verlaten binnenkomst. Uh, ik hoop dat ik toch nog even een, een vraag mag stellen. Uh, gisteren uh, heb ik van uh, de vervangende wethouder uh, begrepen... ...dat uh, een groen paragraaf niet past uh, in de startnotitie. Omdat... Uh, omdat het al verwerkt zit in het uh, groenbeleid, dat Omdat onder het groenbeleid erin verwerkt is, is, het, uh, is er geen, hoef je niet een apart uh, het hoef je geen aparte groenparagraaf in de startnotitie apart te vermelden. Klopt dat? Is toch afgesproken dat het parallel meeloopt in het hele traject? Nee, wat ik gezegd heb, uh, meneer Barwis, is dat uh, er al een vastgesteld groenbeleidsplan is en dat bij het maken van de nota openbare ruimte dat uiteraard geïntegreerd wordt in de nota openbare ruimte. Ja precies. En wat ik, nou, ik nou eigenlijk bedoel is dat we, we hebben in 2009 dus uh, inderdaad wel uh, gesproken over een uh, groene paragraaf. Maar die was, ik heb hem nog even opgezocht, die was inderdaad niet van toepassing op een startnotitie. Die was van toepassing op uh, uh, projecten. Dus uh, nou is mijn vraag eigenlijk uh, aan, aan meneer Sandbergen, uh, Want die, heeft daar, die was daar zelf ook bij betrokken toen uh, over die groene paragraaf. Het ging erom. Uh, ...dat we bij een project in de groenparagraaf aangeven... ...en uh, uh, CDA moet het zich ook nog kunnen herinneren... ...dat we aangeven hoeveel bomen en vierkante meter groen er verwijderd worden... ...en hoeveel er vervolgens weer wordt aangeplant. Nou, dat past inderdaad niet bij een startnotitie... ...omdat je dan geen idee hebt nog wat er weggehaald zou moeten worden... ...maar het past natuurlijk wel bij een project. Dus mijn vraag aan de wethouder is... Van, ...gaat u, u die, die, zo'n groenparagraaf dus bij ieder project uh, verwerken... Bij, bij, bij interruptie, voorzitter, mag ik daar op reageren? Op de paragraaf 5.4 van, van de startnotitie staat juist dat daar die koppeling gelegd wordt. En dat heeft de wethouder gisteren ook uitgelegd. Die koppeling met die groen beleidsplan, wat, wat u ook zo belangrijk vindt. En dat wordt meegenomen. En het is natuurlijk dat er in alles, de structuurvisie heeft zelfs een groen paragraaf. Dus dan lijkt me stug dat dit geen groen paragraaf. En daar zullen we ook op moeten toetsen dat dat erin komt. Maar als ik de nota's bekijk, worden die gewoon meegenomen. Uh, Oké, okay. nee, maar, maar dat is zo. Ik geloof, ik geloof dat we op hetzelfde spoor zitten hoor. Exact eigenlijk. Wat mij gewoon eigenlijk om gaat, is dat, dat de wethouder uh, misschien zou willen toezeggen dat als we een project doen, dat inderdaad die groenparagraaf, dus hoeveel verwijder je en hoeveel komt erbij, dat die erin verwerkt wordt. Dus per project. Meneer de Rode, zullen we de wethouder toch vragen om even heel kort te reageren? Ook al gaf u ook een antwoord, Meneer Rode Zandberg. In mijn beleving doen we dat al meneer Barits. Goed, dank u wel. Uw zorg uh, wordt vervuld. Hoge behoefte meneer Paap. Tweede ronde. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Toch wil ik een uh, duidelijk antwoord uh, van de wethouder. Die nota, uh, een visie uh, die we straks gaan maken. Of die u gaat maken. En die wij misschien eventueel mee kunnen invullen straks. Uh, ...wordt die nou over meerdere jaren uitgesmeerd, dus zeg maar uh, uh, 2013, uh, 2023, ik noem maar een, maar een getal van die openbare ruimtes. Want dat is natuurlijk belangrijk, dat u dat wel doet, want ik, u weet zelf ook wel dat u niet binnen dit budget uh, kan houden. Dus het moet wel uitgesmeerd worden. Wilt u het goed doen? Anders gaan we weer half werk doen en dat moeten we niet willen, want we doen het voor de bewoners en de toeristen. Want als de openbare ruimtes er netjes en goed uitzien, dan bedoel ik ook de wegen en alles erbij. Dan zullen we zien dat we het eerst ook gaan aantrekken. Dus ik wil hier duidelijk antwoord te geven. Dank u wel. Meneer Paap, zoals u in het, de startartitie kunt zien... is uh, onze, uh, de moeder van, de, van, het, uh, van het plan... is de structuurvisie 2025. En dat werken we dus nu... voor de openbare ruimte in dit plan uit. Ik denk dat dat... diep duidelijker kan, kan zeggen. Andere nog behoefte aan... Een debat op dit onderdeel? Nee. Um, dan zullen wij ons in de pauze beraden, de griffier en ik, over het onderdeel van de zin. Want voor het besluit zelf is het niet relevant, maar misschien wel voor de geschiedenis en onze nazaten. Daarmee gaan we naar agenda punt 4, de winkeltijdenverordening. Ik vermoed dat daar geen behoefte is aan debat. En dat is wel het geval, mevrouw. Geen behoefte. Nee, Bluis. Kort, uh, het is gisteren al wel aan de orde geweest, maar kijk, ten eerste denk je, God, ga je het zitten lezen en dan denk je, uh, wat een papier allemaal. En wat kost het allemaal weer een hoop geld voor, denk ik, om iets, nou ja. Zo werkt het in Nederland. Dat is als je vier weken in een onderland zit, dan denk je er wel eens over na. Maar staat in artikel 2 staat er uh, omschreven uh, dat we dat moeten motiveren. En dat het niet voor het gehele grondgebied van Zandvoort. Dat staat erbij. Dat is denk ik verwarrend. Want volgens mij geldt het voor het, het gehele gebied. Dus, dus als je dit dan leest... En dan denk je, nou, dat geldt niet voor het hele gebied van zorg. Nou, ga je zoeken van waar staat er dan? Ik kom het nergens tegen. Dus dan vraag ik me af of wat er in artikel 2 geschreven staat wel klopt met de toelichting. Iemand anders in de eerste nou, is... termijn? Dan gaan we nu naar de wethouder, mevrouw Geuransson. Dank u voorzitter. In ieder geval is het zodanig dat artikel 2 van de werkeltijdenverordening die is niet aangepast, die is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige. Wat wel is aangepast is, de toelichting... En dat heeft uh, puur ten doel omdat uh, hiervoor was het zo dat je zeg maar, uh, het openstellen van de winkels als argument kon gebruiken om toeristisch te zijn. Met andere woorden een omgekeerde redenatie. Op dit moment is het zo dat je uh, zondags openstelling pas kan krijgen op het moment dat je een toeristische gemeente bent. Dat moet je wegschrijven. Zandvoort moet wegschrijven waarom ze een toeristische gemeente is. Dat kan alleen in de toelichting. Daar is een uh, modelverordening voor van de VNG die is gevolgd. Dan moet je aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen. Waarom eh, onder andere aangeven wat je toeristische activiteiten zijn. En dan moet je vertalen naar de economische betekenis voor dit dorp. En ook uitgedrukt in bijvoorbeeld aantal uren FTE. Dat is gebeurd. Dus het enige wat gewijzigd is, is de toelichting. De verordening zelf is ongewijzigd gebleven. Ja, maar mijn vraag is juist. Ja, er staat in verband met de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Zandvoort. De... Artikel 2. Gelden de verboden... Vervat in artikel 2, eerste lid en Meneer Bluis. Niet, niet, uitspreken. Ja, maar ik wil het u makkelijker maken, want u, u nee, leest. Nee, laat me nou even uitspreken. U leest we... hem verkeerd. Nou. U leest hem verkeerd. Ik wil het u alleen maar makkelijk maken. Mevrouw van der Velven. Het verbod geldt niet voor het gehele grondgebied, dat staat er. Ja, sorry. In verband met de toeristische aantrekkingskracht geldt de verboden niet voor het gehele grondgebied van Zandvoort. dat is net andersom. Als je gewoon daartussenuit laat vervat in artikel 2 tot en met van de wet, dan staat daar gewoon dat het verbod niet geldt voor het gehele grondgebied van Zandvoort. Maar het, het, het is... Juist, dat heel Zandvoort onder het regime valt. En dat is verwarrend in nee, maar, wat die staat. Dat klopt, maar als je de zin nog een keer leest, dan staat gewoon dat het verbod voor de openstelling van de winkeltijdenwet niet geldt voor het gehele gebied van Zandvoort. Daar, daar komt het feitelijk op neer. Nee, het is dus niet Ik denk dat dit verwarrend kan zijn, maar het staat er gewoon wel. Die verboden gelden niet en wel voor het gehele gebied van Zandvoort. Heer ja. Bluys, uw eerste opmerking was het meest juiste. Enorm veel papier en, en <laughs> Nog niet voor iedereen duidelijk. Nou, dat is dan mooi. Nee, maar de intentie is dus om ervoor te zorgen dat we op zondag geopend kunnen zijn. Dat is het hele doel. Maar in kort, heel dus Zandvoort dus ook in Noord, dus heel Zandvoort geldt als toeristisch gebied de en, de voorzitter, meneer Simons had er gisteren ook een drie kwartier een verhaal over dus kunt u voortaan dit soort dingen niet aan de raad geven meneer Bluis is er iets meer duidelijkheid voor u gekomen? nee, maar uh, <lacht> ik, ik snap de intentie van de voor en ik, Nou, en ja. daar schrijven we zo het papier ja. zo onduidelijk op dat niet iedereen het begrijpt ja. maar we delen denk ik wel de intentie en de richting ja? Maar als u wilt dat het herschrijven kan het ook. Nee, nee. Ja, ja, anderen nog behoefte aan dit onderdeel? Dat is niet het geval. Dat betekent dat we toegaan naar het agenda punt 5, het herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Dat is dus het plan van aanpak. Alleen meneer Bluis en meneer Demmers. Nou, meneer Demmers, mag u. Uh, Dank u wel, voorzitter. Uh, nou, gegeven het uh, bericht van de wethouder... en de discussie gisteravond is een debat over dit onderdeel... wat totaal los staat van de kaderstelling, de filosofie... en de strategische richting, hoe we daarmee om moeten gaan als gemeente... staat los daarvan, toch wil ik stipuleren, wil ik belangrijk maken... dat uh, het toch een lokale aangelegenheid is. En die lokale aangelegenheid... Uh, uh, die betreft het vormgeven van die uitvoeringsarrangementen. Uh, en dat moet passen in een regionaal beleid, omdat Haarlem een grote speler is. Dus uh, het stuk uh, kaderstellen, de filosofie van Zandvoort, die hoeft niet één op één gelijk te zijn met die van Haarlem. Dus uh, wij vinden het toch belangrijk om uh, lokale aspecten, zeker een strategisch lokaal politiek beleid in deze, in te kunnen brengen. In, het, ...in de gemeenschappelijke regeling. Dank u wel meneer Demers. Meneer Bluis. Ja, dank u. Ja. Uh, na, naar aanleiding van het stuk had ik uh, de Griffie Mondeling wat vragen gesteld... ...en op een stukje toegestuurd. En ik denk dat uh, de beantwoording van de, van de wethouder uh, duidelijk is. Uh, ook zeker op het gebied waar dan in het stuk stond... ...aan de gemeenteraad zal een voorstel worden voorgelegd om te mandateren enzovoort. Nou, dat is... Rechter. wij begrijpen nu uit als je naar het stuk hebt, dat het gewoon behandeld wordt in de raad, en dat het uiteindelijk door de raad ook wordt vastgesteld dat zo staat het in het stuk, daar wil ik graag antwoord op hebben, of dat nou wel of niet gebeurt, dan hebben we dat ook duidelijk, maar er is natuurlijk meer aan de hand uh, om, om dit, uh, doelstellingen dat staat op pagina 2, ik zal het even voorlezen, doelstellingen is een transitieplan op te stellen, dat aan de toets der bovenstaande criteria zal voldoen. Dat zijn een tiental punten. Hierbij zal de lopende discussie in de regio over de toekomst van paswerk, bekend als de scenario discussie, worden betrokken. Nou, wat staat daar dan? Dat, dat erbij betrokken wordt. Dat is ook logisch, want ja, op het moment dat je uh, een transitieplan gaat maken, om aan te tonen hoe je het toch in grote lijnen gaat aanpakken, en u schrijft zelf dat, dat er de scenario's daarbij betrokken worden. Is het toch logisch dat. Zeker en als je dan nog een stuk van Haarlem toegespeeld krijgt. denk je: hé, hey, in Haarlem zijn ze al een stapje verder ermee schrijfbaar. Die, zullen, die gaan het stuk ook schrijven, begrijp ik. Want we hebben het een beetje gedelegeerd aan Haarlem. Ik denk ja, wat gaat Haarlem nou doen? Gaat hij nou zo'n stuk schrijven? En kijkt hij niet naar rechts naar die notitie. die ze misschien voor die tijd al hebben vastgesteld? Want die is 14 februari. Dus daar heb ik wat zorg over. En zeker nu ik deze Alinea heb gelezen, denk ik ja. Er ligt wel degelijk een relatie met de scenario discussie. Dus is het verstandig, moeten wij daar dan niet een uitspraak in doen. Stel nou dat wij straks links af willen en zij rechts af. En je kijkt naar de tien doelstellingen die worden gehaald. Nou volgens mij komen er dan andere uitkomsten uit. Het kan niet zo zijn dat als je de doelstelling gebaseerd op, eh, toch ja, dat ga je berekenen, nou waar berekenen we dat mee volgens mij met gegevens die allemaal van paswerk vandaan komen, dat schat ik zo in want we hebben geen andere masa dus ik kan me niet voorstellen dat we andere scenario's ernaast gaan leggen ja, je kan natuurlijk opzetten, het risico is als we niet met paswerk verder gaan, zou het wel twee keer zo duur kunnen zijn, ik noem maar wat dus er ligt wel degelijk een, een relatie dus vandaar dat het bij ons ook zoiets is van ja jongens, moet er in de tussentijd door ons niet wat meegegeven worden aan het college, omdat om die richting te bepalen. Als je dan ziet wat Haarlem, hoe Haarlem er tegenaan kijkt, ja, misschien is dat wel een hele andere insteek, misschien is het wel de goede insteek, ik weet het niet. Maar die scenario-discussies worden wel degelijk meegenomen op een of andere manier. Dus de, de, dat, is, dat is ook een beetje de vraag: van ja, moeten wij dan niet een kader meer meestellen of iets daarover zeggen welk scenario wij meegeven. Minister Tabus, Voorzitter, uh, gisteravond zijn over dit, dit, uh, dit onderwerp vragen gesteld. Gisteravond is ook aangegeven dat dit per vergissing op de agenda is gekomen. Derhalve uh, ben ik ervan uitgegaan dat dit vanavond ook niet behandeld zou worden. Ik wil graag genotuleerd hebben in ieder geval dat hier op dit moment negens het niet kunnen voorbereiden op dit onderwerp zeker geen debat te voeren is. Voorzitter, is het, dan, is het dan op dat moment wel rijk voor besluitvorming. Tenminste, het is zo'n zo niet rijk voor besluitvorming. Ja, maar maar het, is, het, is, het is natuurlijk wel heel, heel duidelijk wat de heer, de heer Bluis zegt. En, ik, uh, en ik, ik, ik, ik, ik denk daar ook in die richting. Want het is halen die op dit moment bepaalt. En dan gaat het ook voornamelijk zeg maar, hoe die WSW dadelijk wordt uh, ingevuld. Dan bij die wetwerk naar vermogen. Want uh, wellicht is er wel iets heel anders dan paswerk uh, wat, wat naar voren kan worden geschoven. En is deze, zeg maar, deze transitieplan uh, wat wordt, wordt ingediend, is dat dan puur vanuit het huidige WSW bedrijf, dus paswerk? Of is het zeg maar, vanuit het WSW beleid wat we voeren als gemeente? Want daar zit nogal een verschil in. En daar zou ik graag een duidelijkheid over willen hebben van wat u dadelijk dan als college gaat indienen. En voorzitter, en voorzitter nog een kleine aanvoering. Die ook gisteren reeds gemaakt is, maar toch in het kader van de opmerking van de collega's, denk ik, heel goed past. Ik kom mezelf rondzingen, ik hoop niet dat u dat vindt. De relatie met het raadsprogramma staat in duidelijke zin. Het raadsprogramma stelt als prioriteit dat zwakste schoepen in Zand wordt ontzien dienen te worden. Roer het mee eens, en dan komt het. De taakstelling om de sector sociale werkvoorziening te herstructureren strookt daar niet mee. We zouden graag zien dat het college in hun brief aan de gemeenteraad deze zin schrapt. Hartelijk dank, voorzitter zullen we de portefeuille er eens vragen wat de status is van het plan van aanpak en de relaties, meneer tonen? ja voorzitter, euh, ik weet niet wat ik dan moet schrijven als ik aangeef dat we hier met een heel ander onderwerp te maken hebben hier gaat het om, hebben dan het stuk wat Haarlem geproduceerd heeft en zoals ik aan u heb meegedeeld zeer prematuur aan de raad beschikbaar heeft gesteld, ik heb u gisteren ook verteld en, en, en, en hier nog een keer herhaald, dat ik eind deze week een gesprek heb met de portefeuille van Haarlem, dat daarna een bestuurlijk en ambtelijk overleg is over uh, de hele gang van zaken. Uh, maar desondanks meent u dat u toch de dingen aan elkaar wil uh, moet knopen, meneer Bluis. En uh, niets is minder waar. Als we nou even uit dat praten, dan wordt nou, het duidelijk. Waar het hier om gaat is, niks meer en niks minder dan dat wij voor 30 april veilig moeten stellen dat wij van de 400 miljoen die het Rijk beschikbaar stelt om het proces van de herstructurering. WSW richting de wetwerken naar vermogen. uit te kunnen voeren om die middelen veilig te stellen. En dat behoort iedere gemeente afzonderlijk. of de colleges gezamenlijk te doen voor bij een samenwerkingsverband. De herstructureringsfaciliteit, het herstructureringsplan. wordt gemaakt uh, door een uh, driemanschap, drievrouwschap. Uh, onder aanvoering van ons uh, eigen hoofd, uh, afdelingshoofd. ...maatschappelijke dienstverlening... ...die heeft uh, ook samen met uh, beleidsmedewerker van ons... ...en de buurt, projectleider... Uh, ...dit eerste stuk opgesteld. Die ene passage die erin staat, heb ik al gezegd... ...die had eruit moeten, want dat was nog voordat men... Uh, ...precies wist waar de bevoegdheden lag... ...waar die lagen... ...want die bevoegdheden die lagen bij het college... ...u gaat straks dan ook geen herstructureringsplan vaststellen... ...als u uh, in het dossier kijkt... ...dan ziet u ook waar uh, de minister... Uh, ...wat de minister zegt... ...de minister zegt... U moet het eerst wel even bespreken met uw gemeenteraad. De besluitvorming het zijn, is, is besluitvorming van de afzonderlijke colleges van BNW. CQ, de gezamenlijke colleges, dan in te dienen uh, door, uh, in dit geval zoals wij het hebben afgesproken in onze regio, door de gemeente Haarlem, onder, mede ondertekend door het college van BNW Verstandgoed en de andere gemeentes. Als u praat over de keuze voor scenario's, en het is gebaseerd, om even helder te hebben... ...op de WSW-taak die we nu hebben... ...en de WSW-taak die we nu hebben... ...is om maar even uh, voetgemak te noemen... ...ongeveer 30... Uh, ...voorzien in het de, in de, faciliteren van 30 WSW-ersantwoord... ...die uh, TCT tot 2018 moet worden teruggebracht... ...naar 10 binnen WSW... ...en, uh, en 20 die moeten ergens in het arbeidsproces terechtkomen. Daar gaat het om. En of dat gaat via paswerk... ...of dat gaat via andere reintegratiebedrijven... ...of dat gaat via de bijstand... Uh, of dat op, op welke andere manier dan ook, is op dit moment absoluut niet ter zake en niet opportun. Dat gaan we met z'n allen, zoals ik ook vanmiddag aan u geschreven heb, dat is de inhoud namelijk, van hoe gaan we dat doen, wat willen we, willen we gemeenschappelijke regeling, willen we dat het een dienst van Haarlem wordt waarbij we diensten afnemen van Haarlem? Uh, nou, willen we als we een gemeenschappelijke regeling willen, hoe wil het bestuurlijke context daarin zien? Moeten daar nog steeds bestuurders in zitten? Of zeg je nee, daar moet er de deskundigen in komen. Nou, al dat soort discussies. En dan praat je over de inhoud en over het wezenlijk karakter van hoe je de wet werken naar vermogen en het onderdeel WSW vorm gaat geven. Uh, dat ga je dan bepalen. En daarvan is gezegd, in het stuk van Haarlem, wat ik overigens niet onderschrijf. Dat moet voor de zomer klaar zijn, want anders is Paswerk niet in staat om het uh, per 1 januari 2013 uh, voor elkaar te krijgen. vraag bij NIFOSA en bij anderen heeft gewoon geleerd dat die datum niet de halsdatum is, alleen dan gaat die wet in. Maar je hebt nog wel termijnen waarin je de dingen allemaal kunt regelen. Want kunnen zijn ook niet op één dag gebouwd, zo'n huis wat je nieuw moet gaan bouwen, staat er niet, uh, voor, niet opeens op 31 de december is dat huis klaar en je gaat op 1 januari in dat huis wonen. In dat nieuwe huis van Nee, dan ga je nog eens behangen enzovoort, en, en, enzovoort. En dan ga je je meubeltjes verplaatsen en dan trek je erin. Um, en dat zijn dus gewoon twee verschillende trajecten. En nu komt volledig aan bod. Dat hebben we bij de presentatie, die uh, een tijdje geleden is gegeven, uh, hier door de uh, maatschappelijke dienstverlening, uh, is uitdrukkelijk aangegeven hoe de 3 d centralisatie gezien en hoe we daarmee omgaan. Hoe de raad daarbij betrokken wordt. Ik heb u ook gisteren gezegd en ook nog vanmiddag geschreven. Dat u volledig aan u terechtkomt. U komt binnen, binnen enkele weken. Uh, komen we weer bij u. Om u volledig bij te praten. En met u te praten over. Welke kant we nu op gaan. Maar we moeten wel eerst weten. Wat, welke kant we op willen. Er moeten dus ambtenaren zijn van alles nog aan het voorbereiden. Er zitten vijf, zes, zeven werkgroepen van, uh, van uh, de gemeentes. Zitten te werken aan allerlei scenario's. ...om straks bij u te kunnen komen met een aantal keuzemogelijkheden... ...om uh, iedereen zo goed mogelijk uh, aan zijn trekker te laten komen... ...en om uh, de juiste keuzes te kunnen maken. Te maken. En als Haarlem uh, een andere kant op wil dan de andere gemeente... ...of als andere gemeenten een andere kant op willen dan Zandvoort en Haarlem... ...om maar wat te noemen... ...dan komt dat op, dit, op dat moment tot uitingen... ...en dan kunt u daar volop over discussiëren... ...volop keuzes maken... ...maar op dit moment is het niet aan de orde... Voorzitter, meneer, Demmers. Uh, ja, meneer Tone ik vind dat u een goed verhaal heeft, u heeft het ook goed uitgelegd, de mail was ook goed, maar ik wil toch even de oorzaak van de zorgen van GBZ in de context zetten waar die vandaan komen vierde week van april 2010 was een vernietigend rapport beschikbaar voor over de VRK, waar u toen in het dagelijks bestuur zat. In juni dat jaar is gevraagd om een belangrijk besluit van de gemeente Zandvoort in deze, van de raad. Dat hebben wij genomen. En wij hadden pas de beschikking over dat vernietigend accountantsrapport in november 2010. En de omliggende gemeenten hadden dat ook al in de vierde week van april van dat jaar. En achteraf kijk je dan een ezel in zijn kont. En... De zorg die wij dan hebben is, dat gaat er niet weer gebeuren. Maar u heeft de zorgen goed weggenomen. Dank u wel. Dank u wel meneer Demmers. Meneer Buijs. Ja nee, daar gaat het ons ook om. Kijk, we lezen het stuk. En dan staat het over die scenario's in. En dan mag je dat toch gewoon vragen. Maar de manier op de wethouder al reageert, voelt zich altijd aangevallen. Wij hebben ook die zorg. En wij denken van, ja, als er keuzes als al gemaakt ik u al heb uitgelegd, dan komt u nu nog een keer om uitleg. U wil altijd alles vier keer horen maken. Nee. Ik had het al uitgelegd. Ik heb al scenario's aangegeven. Maar hey, nee, voorzitter, want dit is heel vervelend. Ik heb bij ik, heb ik ben degene die hier het woord verleent, en meneer Bluis heeft het woord. U mag straks nog kort reageren in tweede termijn. Ja, maar ik snap. Ik niet. Ik schors kort. Ik geloof dat Gert weg wegloopt. Ja, en lijkt alsof hij de zaal uitloopt. Ja, ja een beetje en, boos. En, en zo'n onbelangrijk punt. Ja, ja. Hij heeft uh, net vakantie uh, gehad. Hij uh, uh, toch een lange lontje Ja. Gegeven. Er is een beetje ja. wantrouwen. Kijk, die, die gemeenschappelijke regelingen... Ja, die kosten in principe geld. En Haarlem is natuurlijk best blij... dat de omliggende gemeenten meedoen. Want dan kunnen ze het geld daar ook een ja, beetje gaan halen. Dus het is heel begrijpelijk... dat de, de fracties hier in Zandvoort zeggen... van ja... Hoe, waar is dit verhaal? En dat ze ja. daar vragen over stellen. Maar eh, het, het lijkt wel of ze een, een zwakke eh, teen hebben geraakt. Ja, en ik vind als een raadlid iets voor de vierde keer wil weten... dan moet hij het maar voor de vierde keer weten. Ja. Daar zal hij zijn reden voor hebben. Nou ja, we schorsen maar even. Ja. Even muziek maar. Ja. Oh, Oké, okay. maar van Pascal. small Dames en heren luisteraars, we zitten op dit moment in een schorsing. Het lijkt erop alsof wethouder Tonen heel boos de raadschouder is uitgelopen en dat er nu bemiddelingen worden gedaan door de burgemeester om hem weer terug te halen. Ja, ja, ja. Het ging een discussie tussen uh, ja, uh, uh, Gert-Jan Bluis van de CDA die nog een paar vragen had en Tonen die een antwoord wilde geven. En Bluis boos werd, want die zei, ik wil mijn vraag kunnen stellen. En Tonen zei, ik ga eerst beantwoorden. En de burgemeester die zei, nou, meneer Bluis heeft het woord. Waarop tonen zijn stoel verschoven En ik denk dat hij de zaal is uitgelopen. Dus er wordt nu bemiddeld, neem ik aan, in de gang. Of op een kamer. Of er wordt een kop, of er wordt een kop koffie gedronken. Een kopje thee. En misschien dat ze zo meteen weer terugkomen. Maar ik vind het heel pikant. Ja. We gaan nog maar even door met de muziek, denk ik. Ja. Okay. zich even heeft en daar op een later moment nog eens terug gaat komen. We gaan door met de vergadering, met, ook met de raad. Eh, want het is niet de bedoeling dat we elkaar, eh, even los van de inhoud, eh, onnodig bezorgen en dergelijke. Dus ik stel voor dat we op dit onderdeel eh, verder gaan en eh, was meneer Bluis uitgesproken of niet? Meneer Bluis. Nee, ik had de, de wethouder, ik wilde toch even duidelijkheid hebben zoals het in het stuk staat behandeling in de raad op 18-4-2012 raad debat en besluitvorming komt het nu wel dat wil ik gewoon weten niet om ik wil het gewoon weten weet ik dat het wel of niet komt komt het nu wel of niet in de gemeenteraad ik heb begrepen dat de wethouder heeft gezegd dat het alleen als gedachtewisseling in de raad komt dus in debatvorm